Freddy Fantijn met het NOS-journaal. De Franse Edith Bouvier is volgens president Nicolas Sarkozy veilig en wel aangekomen in de Libanese hoofdstad Beirut. Dat meldde Franse media. Bouvier raakte afgelopen week ernstig gewond bij gevechten in de Syrische stad Homs. In een amateurfilmpje vroeg ze om zo snel mogelijke evacuatie. Bij de gevechten kwamen twee andere verslaggevers om het leven. Volgens president Sarkozy zijn de onderhandelingen over Bouviers evacuatie uit Syrië moeizaam verlopen.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 24 woningcorporaties kunnen in financiële problemen komen als de rente daalt met meer dan 1%. Het blijkt uit gegevens die minister Spies van Binnenlandse Zaken vandaag naar de Kamer stuurt. Volgens de minister zijn er 148 woningcorporaties die zich met derivaten hebben ingedekt tegen rentestijgingen. Dat zijn ingewikkelde financiële producten zoals opties en futures. Met uitzondering van Vestia heeft geen enkele corporatie acute problemen.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 Er zijn nu vijf kandidaten om Cohen op te volgen als partijleider van de PvdA. Martijn van Dam, Diederik Samson, Ronald Plasterk, ne Nebahat Albayrak en vanochtend stelde Kamerlid Luts Jacobi zich nog kandidaat. Zij wil met andere partijen samen een soort plan van Nederland opzetten. Een plan om Nederland sterker uit de crisis te laten komen. Het weer. Vannacht bewolkt en nevelig. Soms wat motregen, Op een enkele plaats een misbank. Ook morgen veel bewolking. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 28 files. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 4 kilometer. A12 van Utrecht naar Arnhem bij het 4. A15 vanuit Europoort bij het knooppunt Vaanplein 4. A16 Breda richting Rotterdam bij de Van Bridenoort 4. En op de A16 naar Breda tussen Hendekilo Ambacht en Dordrecht 7. Dat komt door een ongeluk. A27 naar Almere bij Wildhoven 4. Naar Breda voor de brug bij Gorkum 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 Your spirit breaks the shadows into a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 Of www.zfmzandvoort.nl While they wishing it would work And yeah, my vision is imperfect, So I don't alert for it Though I'm wishing for some change Like a church worker Hallelujah Preacher, I am not influenced If I don't donate to your movement Am I not improving? I I'm wallow poor Kill a poor for abortion A piece of American society pie. I get high And my cheese I get to complain about